Al wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Kamranula. En goedemorgen, het is woensdag 29 juni. U luistert naar het tweede en tevens laatste uur van nu al wakker Nederland. En komend u hoort u hoe de Nederlandse advocatuur zijn 200ste verjaardag viert. Wat de magie van geld is. En praten met PVV Tweede Kamerlid Lucasse over corruptie op Curaçao. Maar we beginnen met de zoveelste manifestatie op het Malieveld minister Schippers is schandalig bezig, al dus het landenclientenvorm GGZ. Zowel patiënten als werknemers zijn woest op het kabinet... en in het bijzonder op vvd minister Edith Schippers. De bezuinigingen gaan veel te ver. En dus wordt er vandaag een grote manifestatie georganiseerd op het Malieveld in Den Haag. We praten dit uur hierover met Yvonne van Gielsen. Zij is directeur van LOC Zeggenschap in Zorg en aanwezig bij ons in de studio. Goedemorgen mevrouw Van Gilsen. Goedemorgen. LOC Zeggenschap in Zorg, wat is dat voor een organisatie? Het is een organisatie voor cliënten en cliëntenraden in de langdurende zorg. Ja. En hoe bent u daar zo beland? Um, als directeur? of? Uh... Ja? Um, nou, Ik uh, ben daar een aantal jaar geleden beland... Uh, omdat ik uh, me aangetrokken voelde door uh, de gedachte dat uh, uh, cliënten zeggenschap moeten krijgen over hun eigen zorg en veel meer invloed moeten krijgen op wat er met hen gebeurt als ze afhankelijk worden van zorg. Ja, en u bent ook actief bij de maatschappelijke alliantie Eigen Regie. Ja. Dat klinkt alsof dat verwant is. Nou, Dat is ook verwant, ja. Alleen dat, dat is een uh, coalitie uh, van elf organisaties. Van aanbieders, cliëntenorganisaties, um, organisatie van mantelzorgers en cliëntenondersteuning. Uh, en met elkaar pleiten wij voor uh, meer eigen regie door cliënten. Dus als u de kans krijgt, dan doet u uw best om op te komen voor zwakkeren? Mogen, nou, mogen in elk, elk geval, ja, ja. dat klopt. Ja, waar komt die wil eigenlijk vandaan als ik vragen mag? Nou, omdat ik het belangrijk vind dat uh, mensen die uh, niet altijd hun eigen stem kunnen laten horen, wel een stem krijgen. En u gaf net aan op een gegeven een paar jaar geleden dacht u van daar wil ik iets voor gaan doen. Waarom eigenlijk? Waar, waar kwam dat vandaan? Nou, ik ben van huis uit verpleegkundige en heb uh, jarenlang uh, in de langdurende zorg gewerkt. En heb daar gezien hoe uh, moeilijk het voor mensen is om uh, eigenlijk duidelijk te maken wat voor hen zelf belangrijk is. En nu bent u dan directrice van het LEC Zeggenschap en Zorg. Wat houdt het eigenlijk in? Wat doet u de hele week? <laughs> ja, wat ik de hele week doe? Uh, nou, heel veel verschillende dingen. Um, ik uh, leid een organisatie, om het maar even zo te zeggen. En tegelijkertijd uh, ben ik ook uh, het gezicht uh, van de organisatie naar buiten. Maar ik heb ook heel veel contact met cliënten en cliëntenraden, zodat ik ook heel goed weet waar zij tegenaan lopen en wat hen bezighoudt. Dus heel veel overleggen? Het is uh, uh, heel veel overleggen uh, en ook soms heel veel schrijven. Ja, en vandaag breekt u een beetje met dat patroon een demonstratie? Ja. Zeker. Ja, sfeer is wat anders. Sfeer is wat anders. En is dit op dit moment, hè, al bij ons, vijf uur in de ochtend, hoe ziet de dag er dan vandaag verder uit? Um, nou, vandaag uh, ziet mijn dag uh, uh, er wat anders uit dan normaal gesproken. Want ik ben Begrijp, ook bezig ik. met, uh, ja, ik volg ook een studie, ik ben ook aan de studie. Dus ik heb vanmorgen nog colleges en vanmiddag ga ik naar het Malieveld. Um, en uh, hoop daar heel veel anderen te ontmoeten. Ja, gaat hij daar nog iets bijzonders doen of staat hij gewoon tussen alle cliënten ik en sta medewerkers? Ja, ik sta tussen cliënten en medewerkers. En uh, Marian Ter Aves, de directeur van het uh, landelijk platform GGZ, die uh, spreekt daar uh, de mensen toe. Wat verwacht u eigenlijk? Verwacht u dat er veel mensen gaan komen? Ja, de verwachting is wel dat er veel mensen komen, ja. Het weer kan nog apart gaan spelen? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje jammer uh, als het uh, regent. Maar um, zorgorganisaties, uh, GGZ-instellingen hebben uh, op heel veel plekken uh, mogelijkheden geregeld dat mensen met de bus uh, naar Den Haag komen. Dus uh, voor zover ik uh, gisteren ben uh, bijgepraat, uh, komen er minstens 115 bussen met uh, ja, ggz cliënten en medewerkers uh, naar het Malieveld. Dat is een hele hoop. Dat betekent al dat, dat er zeker pak een beet 2.000, 3.000 mensen zullen zijn? Nee, de. de, de de telling gisteren stond op 7.000. 7.000, dat is ja. dus enorm veel mensen dus straks. Over echt heel veel, ja. Nou, we gaan het straks ook met u verder over hebben van waarom dan die acties... en wat betekenen de bezuinigingen op de GGZ nou eigenlijk. Um, maar daar hebben we het straks met u over, want u zit uh, het hele uur bij ons. Yvonne van Geelsen. Meer zo'n overzicht van de kranten die uh, door de bus aan het vallen zijn. ADO Den Haag trainer John van den Brom vertrekt niet naar Vitesse. De Arnhemmers besloten vannacht de poging om de oefenmeester aan te trekken te staken. De Telegraaf schrijft dat het eigenaar Merab Jordania was die de knop doorhakte. De Georgiër weigert te voldoen aan de afkoopsom die ADO Den Haag vraagt voor de trainer. Van den Brom, die nog tot 2012 vast ligt in Den Haag, moet naar verluid 1 miljoen euro kosten. Veel meer dan de in deze situatie gangbare afkoopsom van twee jaar salarissen. En van de Brom zou de zaak nog kunnen aanvechten bij een arbitragecommissie. Maar uit respect voor Ader Den Haag laat de trainer dit na. Jordania en Vitesse richten zich nu op plan B. In Amsterdam hebben vier scholen tegenwoordig een eigen politieagent, zo lezen we in Dagblad de Pers. De agent is er bijvoorbeeld in de pauze, zodat hij kan voorkomen dat probleempjes uit de hand lopen. Volgens de agent David Meijering, die vaak op het Esprit Nova College in Amsterdam komt, leren de kinderen hem zo goed kennen. Normaal gesproken is elke agent in hun ogen een verrader, maar nu vertellen ze me waar er een vechtpartij gaat komen. Of ze vertellen me zelfs welke iPods gestolen zijn, zegt hij. Volgens de rector van de school Spijbler dankzij de agent minder kinderen... en ook het aantal incidenten is teruggelopen. Spits schrijft vandaag over oude tijden die dit weekend gaan herleven. En dan gaat het om die goede oude tijd dat het wereldkampioenschap boksen... nog live op de Nederlandse televisie werd uitgezonden. Sinds de jaren tachtig gebeurde dat niet meer. Maar dit weekend is de wedstrijd van de eeuw, zoals RTL 7 het noemt, rechtstreeks te zien. Het boksen zit niet meer in onze cultuur, zegt presentator Umberto Tan. En hij maakt zich dus ook al een beetje zorgen. Je hebt van tevoren geen idee hoe lang het gaat duren en de uitzendrechten zijn ontzettend duur. Hoe moet je daar ooit genoeg reclames in tijd voor verkopen? Ook in Spits staat het verhaal over Nederlandse coffeeshophouders die in de tegenaanval gaan. De coffeeshops worden steeds verder in de hoek gedreven, maar de eigenaren komen nu met het voorstel om officiële Nederlandse tuinders legaal wiet te laten kweken. Zo kan de overheid controleren hoeveel THC er in de wiet zit en kan de wiet dus een stuk gezonder worden gemaakt. En in de pers staat vandaag een interview met de enige echte Cameron Oela. Want iedereen die een goed idee heeft voor een nieuw radioprogramma... mag dat aan ons e-mailen. En als wij dan vervolgens uw idee selecteren... dan mag je dat programma deze zomer zelf gaan maken. Kan man, dat heb je goed uitgelegd in de pers. Dankjewel. je uh, En mailen als u een idee heeft, dat kan redactie.nualwakker.nl. Ja, en de enige echte kamer, Oela, heeft ook op dit moment het laatste nieuws. Want de A2 is afgesloten bij knooppunt uh, Dijl. Het knooppunt is helemaal dicht in beide richtingen. Zowel naar Utrecht als richting Brabant. En bij Waardenburg op de A2 is uh, de hele snelweg in beide kanten op dit moment uh, afgesloten. Wat daar precies aan de hand is, dat hoort u straks over een klein kwartier hier bij ons op Radio 1... via onze actualiteitsdirecteur die op dit moment contact heeft met de brandweer. Meer terug naar onze studiogast. Het kabinet wil 600 miljoen euro bezuinigen op het budget voor de GGZ. En dat is te veel, vinden verschillende organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg. En daarom zijn vandaag, gaan zij vandaag massaal en luid protesteren op het Madivat in Den Haag. Bij ons in de studio zit directeur Yvonne van Gilsen van het LOC Zeggenschap in Zorg. Goedemorgen mevrouw Van Gilsen, nogmaals. Goedemorgen. U gaat vandaag ook luid protesteren. Zeker. Toch? Ja, luid is, is belangrijk, denk ik. Heel ja, op luid, luid is belangrijk op het Malieveld. Ja. Kunt u eens uitleggen waarom u zo boos bent op dit kabinet? Nou, we zijn vooral heel erg boos... omdat uh, de bezuinigingen in de GGZ uh, onevenredig hard uh, aankomen... Uh, en Voornamelijk cliënten die uh, uh, nou ja, GGZ, uh, behandeling of zorg uh, nodig hebben. Die gaan het heel erg merken uh, omdat ze heel veel eigen bijdragers meer moeten gaan betalen dan uh, ze gewend zijn. Terwijl deze mensen vaak van een heel minimum uh, of heel minimaal inkomen rond moeten zien te komen. Maar hoeveel scheelt dat dan? Nou, het scheelt... Uh, uh, een van de maatregelen is dat um, voor behandelingen in de tweede lijn... dus door psychiaters, uh, dat je daar eigen bijdrage voor moet gaan betalen... die voorheen er niet was. En um, het is nu iets uh, goedkoper. Het was volgens mij 295 en het wordt 275 euro uh, ja. per jaar... Uh, ja. dat, je, dat je erbij moet uh, gaan betalen als cliënt. En als je rond moet komen van een minimumloon... kun je dat eigenlijk gewoon niet betalen. En daarnaast uh, is het zo dat als je naar een... Uh, psycholoog uh, uh, wil uh, in de eerste lijn. Het zijn een beetje van die vaktermen. Uh, dus dat zijn psychologen die niet uh, in uh, zorgorganisaties uh, werken. Uh, ook daar wordt een eigen bijdrage voor uh, uh, gevraagd. Um, en dat betekent dat mensen die ja, zorg of uh, hulp of ondersteuning nodig hebben... Ja, eerst wel eens gaan afwegen of ze dat gaan doen of niet... Uh, en daarnaast uh, wordt er gekort uh, op de budgetten voor uh, GGZ-organisaties. Dus die komen daar bovenop. En dan is er ook nog de stapeling van een aantal maatregelen... Uh, die bij GGZ-clienten uh, ja, financieel heel erg merkbaar zijn. Uh, want ook de sociale werkplaatsen waar een aantal uh, GGZ-clienten werken... Uh, die worden getroffen uh, door uh, de maatregelen. En ook uh, uh, waar jongens, uh, die komen natuurlijk nog... Uh, in aanmerking voor allerlei maatregelen. Dat is een beste lijst. Ja, dat is ook een beste lijst. En dat dus... is ook waarom je op het Malieveld staat. En dat is precies waarom we op het Malieveld staan. Ja. Ja. Um, nou horen we van heel veel andere sectoren waarin bezuinigd wordt. Die zijn ook allemaal boos. Uh, daar gaat het vaak voor een groot deel ook om het feit dat het kabinet... Uh, het niet echt serieus lijkt te nemen. Bijvoorbeeld in de kunst hoor je dat heel veel. Uh, dat, dat meneer Zelstra een soort genoegen eruit zou scheppen om daarop te bezuinigen. Heeft u die indruk ook, uh, in uw geval, ook bij de bezuiniging op de gezondheidszorg? Nou, ik weet niet of, uh, of er een soort genoegen in wordt uh, geschapen. En het is op... nou, laat ik het anders vragen. Voelt u zich wel serieus genomen als sector? Nou... Um... Ik vind niet dat er um, voldoende naar ons geluisterd wordt en naar de argumenten die uh, aangedragen worden. Het, uh, het lijkt erop dat uh, um, nou ja, wij vinden in elk geval met elkaar dat we houtsnijdende argumenten hebben. En we hebben in elk geval het idee dat dat door um, de regering uh, niet echt gehoord wordt op die manier. Nee, Maar zou u bijvoorbeeld meer overleg willen? Of zou nou, u gewoon meer uw zin willen? Maakt het niet per se uit u. Nou ja, het, uh, het gaat niet om dat we vinden dat er niet bezuinigd zou kunnen worden. Want we begrijpen dat er bezuinigd moet worden. Uh, maar het gaat ook heel erg over de manier waarop je bezuinigt. Uh, en als je kijkt naar... Uh uh, andere mogelijkheden, uh, die je, bijvoorbeeld bezuinigingen die je ook nog kunt vinden in het terugdringen van bureaucratie. Uh, dat merken cliënten veel minder, zou ik maar zeggen. Uh, ja dan, zijn, dan zie je dat dat in de maatregelen eigenlijk niet aan de orde komt. Waar uh, er wel gekozen wordt voor maatregelen die f, ja, voor cliënten veel gevolgen hebben. ja Dus dat is precies gesneden waar dat volgens u niet handig is. ja, ja. Um, ja, goed. We gaan uh, straks nog met u verder praten uh, over dit onderwerp. Uh, en over de donkere wolken die boven de GGZ hangen. Uh, dank voor nu in ieder geval, Yvonne van Geelsen van LOC. Het is 14 minuten over 5. U luistert naar Radio 1, nu al wakker in Nederland. En, en we hebben inmiddels uh, een update vanaf de A2. Want de A2 is op dit moment bij knooppunt Deil in beide richtingen afgesloten. Dat meldt Rijkswaterstaat net uh, zojuist uh, tegenover ons uh, van Radio 1. Bij het knooppunt is rond de klok van half vier een autobrand geweest. Maar bij die auto is ook munitie aangetroffen. Er is niet duidelijk of daar een schietpartij is geweest. De politie is inmiddels een groot onderzoek gestart om uh, dat te achterhalen. En vandaar dat de snelweg zowel richting Brabant als richting Utrecht is afgesloten. En zoals je van ons gewend bent, zo iets na vijf. Muziek van eigen bodem, dit is het goede doel met Naast jou. Je begint net aan je examen En in no time gaat de bel De klok wijst aan dat het voorbij is Maar die liep misschien te snel Meteen al bij de eerste vraag Kroop je door een dikke mist Waardoor je tijd tekort komt Voor de vragen die je zeker wist Lekker op vakantie En je komt direct weer terug Er zat van veertien dagen tussen maar dat was zo achter de rug Het enige dat vrij lang duurde Was de enorme kater Maar van de rest die grandioos was Deed ze niet zoveel meer later Naast jou Doet iedere seconde een eeuwigheid Als je in mijn armen ligt En ik betaal het bij mij voor het paradijs wordt rondgeleid. Ik raak vroeg onder de wol, terecht de hele week al laat. Als ik net lekker in mijn bed lig, hoor ik dat de wekker gaat. Alsof er acht uur niets gebeurde. De tijd werd stilgezet, het is de bedoeling dat ik opsta, maar ik blijf gewoon in bed. Naast jou, duurt iedere seconde een eeuwigheid. Als je in mijn armen ligt en ik met allebei mijn ogen dicht, door het paradijs wordt rondgeleid. Het seconden zijn de sproeten op je voeten, op je buik en op je dijen, op je rug en op je borsten, op iedere plek van je lijf. En ik begin weer van vooraf aan, want jij zegt dat ik. bij mijn ogen dicht voor het paradijs wordt rond Goedendag Henk Westbroek en vrienden, naast jou. In Colombia hebben ze schoon genoeg van overstromingen. Het afgelopen jaar is het om de paar maanden raak en stroomt het land vol met water. Om af te rekenen met de overstromingen... heeft de Colombiaanse president Nederland hoogst persoonlijk om hulp gevraagd. In Bogota wordt vandaag het startsein gegeven voor het project Water Partnership. Aan de telefoon Christian Reberge van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meneer Reberge, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn juist wij de Nederlanders gevraagd om te helpen met het tegengaan van overstromingen? Nou, Nederland heeft natuurlijk internationaal gewoon een hele grote bekende naam op het gebied van waterbeheersing, waterbeheer. Dat komt natuurlijk omdat we natuurlijk zelf uh, geworsteld hebben in het verleden met het water. En daarmee hebben we allerlei kennis opgebouwd waar andere landen eigenlijk graag een, een, een beroep op doen. En bovendien uh, in Colombia is het ook nog een beetje een bijzonder geval. Omdat we hebben in Colombia 30 jaar lang ontwikkelingssamenwerking gegeven. Juist ook op het gebied van water en milieu. En ja, daarom heeft Colombia ons gewoon leren kennen als, als een partner die echt gewoon wat te bieden heeft. Dus eigenlijk ge gebruiken we ook die relatie van ontwikkelingssamenwerking om uiteindelijk over te gaan naar een meer ja, normale economische relatie met een ander land. Hè. Onze staatssecretaris noemt dat dan ook, we gaan eigenlijk van hulp naar handel. Ja, Dus eigenlijk kunnen we ook inderdaad constateren dat die ontwikkelingshulp nu ook uh, goed uitpakt. Wij krijgen de opdracht als Nederland. Ja, eigenlijk wel. Um, maar dat is niet de re primaire reden waarom we ontwikkelingshulp geven. We geven natuurlijk ontwikkelingshulp omdat we landen, zoals dat heet, zelfredzaam willen maken. Dat ze uiteindelijk zelf in staat zullen zijn om uh, uh, uh, uh, ja, gewoon kennis in te kopen, uh, bij bedrijven in te kopen. En nu krijgen ze nog een ste klein steuntje in de weg, omdat we nu in de overgangsfase zijn. Ja. Maar ja, normaal gaat Colombia gaat gewoon zelf de volle prijs betalen... voor kennis die ze inkopen bij Nederlandse kennisinstituten en bij Nederlandse bedrijven. Maar ze kennen ons, ze weten wat we te bieden hebben... en ja. dan zijn ze ook graag bereid om daar op een gegeven moment... de volle prijs voor te betalen. Laten we het hebben over het probleem van de overstroming in Colombia. Hoe groot is dat probleem? Ja, het is echt... Gigantisch. De, de, de ergste in 200 jaar volgens de president van Colombia. Zijn er zijn 2 miljoen mensen getroffen, 300 doden. Um, ja, schade, 1 miljoen hectare aan landbouwgrond, nou, u weet vast wel hoeveel voetbalvelden dat is, uh, 600 scholen, nou, ja, gigantisch. Het land, uh, en dan eigenlijk achter elkaar. En het hele jaar door is dat het probleem nu eigenlijk uh, al, uh, al gaande. Dus ja, je hebt natuurlijk allereerst noodhulp nodig in zo'n situatie, maar ja, Nederland is juist gevraagd om te kijken van hoe kun je nou uh, gewoon een plan opstellen van als je dit overkomt. Wat doe je daar aan? Hoe moet je allemaal aan denken? Op de een of andere manier denk ik niet meteen aan overstromingen als ik aan Colombia denk. We horen daar niet zo heel vaak iets over. Nee, dat klopt. Kijk, we hebben het natuurlijk vaak over de vark en, uh, en dat soort problemen. Daar is Nederland ook altijd actief geweest. Op het, juist op het gebied van, van vrij, vrede, veiligheid en te kijken hoe je daar ook een bijdrage kan leveren. Maar we hebben ook al heel lang een heel uitgebreid uh, programma op het gebied van milieu en, en water. En nou, Vandaag begint dan dat project Water Partnership. Wat gaat Nederland eigenlijk voorstellen? Dijken bouwen? Ja, kijk, je moet je voorstellen, Colombia lijkt in sommige opzichten een beetje in Nederland. Met, met, Colombia ligt aan zee en er komen allemaal grote rivieren, monden uit in de delta. Uh, en ja, wij hebben natuurlijk in Nederland ook een aantal grote rivieren die in Europa beginnen, die, die monden uit in, uh, in de Noordzee. Dus, dus ja, wij, wij hebben ook kennis hoe je om kan gaan met, laten we zeggen, met uh, getijden in rivieren en in met de zee. En we hebben kennis op het gebied van hoe je nou ja, dijken en dammen en hoe je... ...misschien de ruimte kunt creëren uh, om, om water overtollig op te slaan of hoe je dat kunt afvoeren. Ja. Dus onze, onze, onze kennisinstituten, de Deltares, IAE, UNESCO, die, die brengen die kennis. Onze, onze, onze waterschappen bijvoorbeeld, die geven kennis aan, aan de beheerders van het water daar, hoe, hoe ze dat op een goede manier kunnen doen. He, we hebben natuurlijk een eeuw oude traditie met die waterschappen ja, en hebben onze bedrijven. Dus eigenlijk alle drie... Uh, gaan, we, gaan, we, gaan, we, gaan we samenwerken op al die terreinen. En toch is er één heel groot verschil tussen Colombia en Nederland. Nederland is een rijk land en Colombia is redelijk arm. Hoe gaan die Colombianen dit betalen? Ja, Colombia is, is niet meer zo heel arm. We noemen dat een middeninkomensland. Uh, um, zijn behoorlijke de afgelopen jaar. En daar heeft ontwikkelingssamenwerking ook, ook een, een duitje aan bijgedragen. Uh, maar Colombia heeft zelf ook gewoon 5 miljard euro gereserveerd. Om, uh, uh, nou ja, dus wij proberen de kennis te brengen. Maar zij gaan gewoon zelf die investeringen betalen in die dammen, in die dijken. En dat willen ze ook, want ze zien natuurlijk wat van schade aanrecht. Dus het is voor hen ook een hele rendabele investering. Um, en ja, daar, daar hoeven ze uiteindelijk hoeven wij daar verder niet meer mee te helpen. Ja, dus kortom, we gaan echt met Colombia van hulp naar handel. Ja, we maken echt die overgang. Zij worden zelfredzaam. En wij kunnen van een zeggen, ontwikkelingsrelatie naar gewoon een wederzijds profijtelijke relatie toe. Dat klopt. En over enkele jaren zullen de Colombianen ons dankbaar zijn. Want dan behoren de overstromingen tot verleden tijd... dankzij de Nederlandse overheid en bedrijven. Christian Rehbergen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dank voor de toelichting. Het is zeven minuten voor half zes en mocht u net de auto instappen, let dan op waar u naartoe rijdt, want de A2 en het knooppunt met de A15, dat is zeg maar het knooppunt Everdingen, Deil, Gorkum uh, en Valburg, net, het ligt net aan van welke kant u aankomt rijden, uh, is afgesloten. Daar is eerder in de nacht een autobrand geweest en bij die brand is munitie aangetroffen. Politie doet op dit moment onderzoek en later uh, over een minuut of vijf hoort u meer over vanuit van onze actualiteitenredacteur. Maar we gaan het over iets anders hebben. Geld. De een de... weet van gekkigheid niet wat hij ermee moet... en de ander moet altijd weer zoeken naar de duppies in zijn zak. Met geld hebben we allemaal te maken. Maar naast gartale en girale functies heeft het geld ook een andere betekenis. Ja, Vanaf vandaag is de tentoonstelling Magie van Geld geopend... in het Utrechtse Geldmuseum. De tentoonstelling laat de symbolische en rituele betekenis van geld zien. Caroline Voigtman is de conservator van de expositie. Goedemorgen. Goedemorgen. Een tentoonstelling over de symboliek en rituele betekenis van geld. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, we hebben, u, u, u, u gaf een prachtige introductie van wat je allemaal met geld kunt doen. En we weten allemaal wat je met geld kunt doen. Je kunt er crisis mee bestrijden in, uh, in Griekenland. Of je kunt hè, ondersteuning geven. Ik hoorde net uw vorige interview even. Ja. Maar mensen al eeuwenlang en in alle streken, dus of nou Europa is of tot in China aan toe, gebruiken geld ook om dingen... Te beïnvloeden waar je eigenlijk geen grip op hebt. Ja, bijvoorbeeld als je geld in Griekenland geeft. Nou ja, als je, nou, je geld in Griekenland geeft. De oude Grieken, om het Griekse woord maar even aan te halen... ...de oude Grieken gaven hun doden een muntje mee in hun mond. Om de stiks over te steken. De obol om veilig naar de overkant te komen. Je komt het dodenrijk niet in... ...als je niet een speciaal muntje in je mond hebt. Ja. Dus Zo'n ja, ja. obol is bij ons te zien speciaal dodengeld. We hebben geld uh, dat mensen gebruiken om... Uh, je geliefde tot je te laten komen om, of om onweer om te bezweren. Dus mensen gebruiken geld omdat ze dingen eh, willen beïnvloeden waar ze geen invloed op hebben. Ze ja. zijn eigenlijk machteloos. Hè? Tegen onweer ben je bijvoorbeeld machteloos. Daar kan je niks aan doen met alle geld van de wereld. Alle tuiners eh, vrezen van alles en verzekeraars ook. Van al die vreselijke hagelbuien, wat kunnen we daar nou aan doen? Die problemen hadden mensen vroeger ook. En wat deden ze dan? Gingen ze geld offeren aan akkers. Gebeurt dat nou dan... niet meer? Dat gebeurt nu minder. Wij denken allemaal dat het niet meer gebeurt. Maar dan zou ik u een vraag willen stellen. U bent u wel eens in Rome geweest? Ik uh, probeerde ieder jaar te komen zelfs. En gaat u dan wel eens naar de trevige fontein? Ja, en dan over mijn rechter schouder. En wat schouder? doet u dan? Ja, ik gooi wat doet een beetje over u dan? mijn rechter schouder. Altijd... Dat En u. Ja. Want u denkt, u denkt, ik geloof er niet in. En het is allemaal, het hoort niet bij mij. Maar heel veel mensen doen dat dus wel. Ja. Die denken, water niet, dat schaakt niet. Dus dat is een beetje je, je offert geld aan fontein. Dat is echt een heel oude traditie. En daar leggen wij een beetje de aandacht uh, op in onze Nou, dat, dat vind is ik wel een, een interessant voorbeeld. Hoe, hoe oud is die traditie dan en waar komt dat zo vandaan? Die traditie van het offeren aan, nou, die is meer dan 2000 jaar oud. Het gaat eigenlijk over offeren aan watergoden. Aan watergoden? Hij, ja, dat water is ook iets wat je niet altijd uh, in de hand hebt. Hè? O, uh, stromingen, of als je vroeger maakte mensen natuurlijk gebruik van bronnen om uit te drinken. En je moest er wel zeker van zijn dat het een goede bron was, dat je niet ziek was van het water. En wat kan je nou bezig doen? Uh, ...om te zorgen dat dat goed water is. Nou, je, je offert geld aan de watergoden. Dus dat doe je in een bron. Ja, je... En nu zijn we geneigd om wensen uit te spreken. Wensen vooral hè, als het gaat over dingen waar je geen invloed hebt. Die je niet kan kopen. Gezondheid of uh, je geliefde tot je te laten komen. En daar uh, hebben wij het in onze tentoonstelling over. Wat is nou uw topstuk? Wat is nou het topstuk? We hebben een heleboel. Ik zal er twee uit willen lichten. Uh, we hebben een speciaal muntenzwaard... Het voor zwaard dat gemaakt is van allemaal Chinese muntjes. En daarmee kun je alle ziektes bestrijden. En als je zo'n munt boven je bed hangt, dan komt het helemaal goed met je. Dus echt de ergste ziekte waar geen arts meer iets aan kan doen. Dus je hebt alle geld van, gewone geld van de wereld voor over en toch word je niet beter. Met zo'n munt is het boven je bed. Komt het helemaal goed? Dat is misschien wel een en... idee voor het PGB dat uh, afgeschaft wordt. Uh, ja. <laughs> ja. En wat heeft u en nog Een hele die uit China komt en die eigenlijk nog steeds uh, uh, daar ook. Uh, ...toegepast wordt. Ja. En uh, het andere, een ander heel prachtig voorbeeld dat we hebben... ...is dat wij de echte gouden muntjes hebben... ...die je aan het eind van de regenboog vindt. Oh, die bestaan Iedereen ook. weet, er staat een pot met goud aan het eind van de regenboog. Maar niemand heeft die muntjes ooit gezien, maar wij hebben ze. U heeft ze wel? Ja. Dat zijn Ierse muntjes? Nee, dat zijn Keltische muntjes. Keltische. Dat zijn gouden muntjes uit de eerste eeuw van Christus die een beetje uitzien als een klein soort schoteltje. Je kan er water in opvangen. En ze zien er echt uit. Zijn nou, dat nou munten? Heel bizar. Het zijn echt bestaande munten. Uh, voor de Kelten in de eerste eeuw, voor Christus, waren het gewoon munten. Maar voor mensen in latere tijden, zijn die munten zo vreemd, zo wezensvreemd. Ze herkennen ze niet meer als geld. Dat ze denken, nou die moeten wel <kliek> uit de hemel zijn komen vallen. Dat is iets echt heel speciaals. Dus in die zin uh, krijgen munten vaak een andere betekenis omdat mensen niet meer begrijpen waar het over gaat. Omdat het munten zijn in andere landen. Of uit andere culturen. Ja, u heeft allerlei bijzonders dus in uw uh, expositie. De magie ja. van geld in het Utrecht ja. Scheldmuseum. Conservator ja. Carolien Valsman. Ja, niet alleen om te kijken, maar ook om te doen een hele interactieve presentatie. Ongetwijfeld. Dank ja. u wel voor uw uitleg. Dank u wel. Ja, Nederland is nu al wakker gebeurd van alles en nog, wat. de een die kijkt naar de stormschade, de ander die heeft meer informatie over de um, schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. En een derde die heeft last van de wegafsluiting bij de A2 en de A15 vanwege een, uh, een ongeluk wat daar eerder op de nacht, in de nacht is gebeurd. Mocht u er iets meer van weten van een van die dingen, dan kunt u bellen met 0800-1121, 0800-1121. Dat deed ook ooggetuige Theo van Dillen op de A2. Goedemorgen meneer Van Dillen. Goedemorgen. Ja, wat heeft u gezien op de A2? Nou, ik kwam vanuit uh, de richting Den Bosch uh, uh, en ik reed in de richting Utrecht. En uh, het viel me op dat uh, vanuit de andere kant helemaal geen uh, verkeer meer uh, kwam. Nee. Nou, als het, dat op de vroege tijdstip natuurlijk uh, niet al te veel verkeer, maar dat er helemaal niks komt, dat is dan wel vreemd. En op een gegeven moment zag ik in de verte zag ik, uh, allemaal blauwe zwaailichten. Uh, en bleek dat uh, uh, alles verkeerde daar uh, niet meer door kon. En dat zelfs al uh, vrachtwagens uh, aan het keren waren om uh, tegen het verkeer in de richting Utrecht uh, te gaan rijden. Dus chaos op de weg omdat mensen niet door konden en dan maar spook gingen rijden? Ja, daar lijkt het wel een beetje op, ja. ja. En u heeft uh, gewoon uw weg kunnen vervolgen? Uh, op dat moment kon ik uh, de weg uh, nog wel gewoon volgen. Er was bij mij maar, maar één rijstrook beschikbaar. Uh, maar daar kon ik gewoon doorrijden zonder problemen. Nou, als u blijft hangen komen we zo bij terug. Inmiddels is onze actualiteitenredacteur Teun Verstegen aangeschoven. Teun, heb jij meer informatie over de A2? Ja, ik heb zojuist uh, de politie aan de telefoon gehad voor de laatste update. Uh, en uh, DEL is inderdaad niet voor niets afgesloten. Uh, want we melden eerder, vandaag hadden het er in Amsterdam... Uh, um, wat aan de hand was geweest, een schietpartij. Of het daar direct aan te linken is, is nog niet geheel duidelijk. Maar er is in ieder geval een overval geweest op een geldtransportbedrijf in Amsterdam... waar ook op de politie geschoten is uh, en explosieven en automatisch... Wapens uh, zijn gebruikt. Uh, de dadels, daders zijn daarna gevlucht uh, richting het zuiden van het land. Uh, waarbij ze waarschijnlijk bij knooppunt uh, Waardenburg slash del zijn gecashed. Uh, daarbij hebben ze meteen uh, hun best gedaan om een andere auto uh, te krijgen. Um, en uh, zijn ze vertrokken richting, uh, richting Brabant, waar ze zich nu waarschijnlijk bevinden. Maar dat kan de politie niet met zekerheid zeggen. En er was ook een tweede auto bij betrokken. Ja. En of die bij de eerste is of waar die is, is helemaal onduidelijk. Oké, okay, we vatten dus even samen wat er gebeurd is. Eerder op, in de nacht is rond de uh, uur of drie in Amsterdam Zuidoost een geldtransport overvallen. Uh, daar is bij geschoten op, uh, op politie. Ooggetuigen belden ons eerder vannacht dat dat uh, aan of dat de hand was. Dat direct aan elkaar te linken is niet geheel. Dat Was niet duidelijk, duidelijk he? maar ja. het lijkt erop dat, uh, ja, dat, dat, dat die daders in ieder geval zijn. Uh, richting het zuiden over de A2 zijn gaan rijden. En bij Duil is er een auto gecrasht. Die is in de brand gegaan. De brandweer is daarbij geweest. De politie doet op dit moment groot onderzoek van de daders ontbreken in de spoor. Dus ook, het is niet duidelijk waar de inzittenden van die auto zijn die in de brand is uh, gegaan. Uh, meneer Van Dillen, u, uh, u was daar. U heeft dat uh, gezien. U deed al langs. Heeft u inderdaad gezien dat daar een brandend voertuig stond? Ik heb inderdaad gezien dat uh, tegen de uh, middenberm uh, stond een, uh, een auto. En uh, die had men kennelijk net geblust... Want er kwamen geen vlammen uit, maar er kwam wel heel veel rook uit. En, en er was veel politie en brandweer uh, aanwezig? Ja, ik, uh, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik uh, wel 8, uh, 9 blauwe zwaailichten uh, zag gestaan. Hm. Nou, meneer Van Dillen, u bent in ieder geval weer uh, veilig binnen. Zeer veel dank voor het bellen. Mocht u uh, op dit moment luisteren meer informatie hebben... bel dan 0800-1121, 0800-1121. Uh, met het laatste nieuws over een eventueel overval in Amsterdam... wat door de politie inmiddels bevestigd is op een geldtransport. En, uh, en in ieder geval ook wat bevestigd is... dat er op de politie ook geschoten is in Amsterdam. En de politie bevestigt ook nog dat er... en dat gaf de ooggetuiger meneer Van Dillen net ook aan... dat op de A2 een auto gecrashed is en in de brand is uh, gevlogen. Mocht daar meer informatie over zijn, dan uh, melden we dat hier nog bij ons... bij Nu Nederland en anders na zes uur straks ook nog bij het NWS radio 1-journaal. En in ieder geval belangrijk om te weten dat de A2 uh, dus in de buurt van Waardenburg... op beide kanten uh, in beide richtingen afgesloten is. Dus u kunt er eventjes niet langs met de auto. Goed, we gaan weer gewoon verder met waar we mee bezig waren. Nu al in Nederland op Radio 1. In ons in de studio zit nog altijd Yvonne van Gielsen van LOC Zeggenschap in Zorg. We praten het uur met, met u over de ingrijpende bezuinigingen... op de geestelijke gezondheidszorg. Vandaag komen verschillende organisaties bij elkaar in Den Haag... op het Malieveld voor protest. Daar nou werden we net gebeld, het gaat over bezuinigingen. Iemand die vroeg zich ernstig af... er wordt ook wel heel veel geld verdiend hier en daar in de zorg. Bent u ook een grootverdiener? <laughs> nou, ik, uh, ik zelf ben geen grootverdiener... Uh, en het klopt dat er uh, soms uh, um, behoorlijke salarissen betaald worden in de gezondheidszorg. Maar de vraag is wel of je uh, door minder salarissen te betalen, of, je dan, uh, of, of dat echt leidt tot uh, uh, ja, bezuinigingen, zou ik maar zeggen. En als je leiding geeft of een grote organisatie bestuurt, is het op zichzelf ook niet merkwaardig dat je daar... Uh, redelijk voor betaald wordt. Uh, en ik ben overigens zelf wel voor dat als je uh, werkt in een uh, sector waar je uh, met publiek geld betaald wordt, zoals de gezondheidszorg, dat je je ook moet, uh, uh, nou ja, moet realiseren dat je daar gewoon geen uh, uh, enorme salarissen moet willen uh, verdienen zelfs. Terwijl die hier en daar best wel voorkomen. Ongetwijfeld, maar uh, ja, ze zijn op zichzelf zijn. Die salarissen van bestuurders zijn openbaar, hè, dus die kun je nagaan. Goed, de GGZ, hoe functioneert dat op dit moment? Gaat dat een beetje zoals het zou moeten? Of zijn daar sowieso nog grote kwaliteitslagen te maken? Nou ja, op zichzelf is het een sector in ontwikkeling. Net als eigenlijk alle andere sectoren in de gezondheidszorg. En dingen kunnen altijd beter. Hè? Er kunnen altijd dingen efficiënter. Dus in die zin, als je goed in je eigen organisatie kijkt als bestuurder. En dat zal voor mijzelf ook gelden als ik in mijn eigen organisatie kijk. Je ziet niet altijd je eigen gekkigheid Dus je uh, je ziet ook niet altijd uh, uh, wat efficiënter kan uh, of niet. Maar als je goed kijkt valt er altijd wel wat te verdienen. Maar zouden deze bezuinigingen dan niet een katalysator kunnen zijn... voor een betere geestelijke gezondheidszorg? Nou ja, Het is natuurlijk sowieso verstandig om uh, uh, ook dit soort momenten aan te grijpen. Om te kijken hoe je in je eigen organisatie efficiënter kan werken. Uh, dus dat, het, uh, dat je minder... Uh, uh, ja, verlies hebt, als, het, als je het zo wil zeggen, uh, in je eigen bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd zijn dit soort bezuinigingen niet het soort bezuinigingen... dat je op kan vangen door efficiënter te werken. Het zijn echt keuzes die gemaakt zijn uh, uh, nou ja, die, die je gewoon voelt. En wat er tegelijkertijd uh, natuurlijk ook aan de hand is, is... los van dat er bezuinigd wordt, is dat er niet echt een visie achter zit... van nou ja, maar hoe zou het... Hoe zien wij als kabinet uh, dan eigenlijk goede geestelijke gezondheidszorg? Uh, en als een minister aangeeft uh, dat mensen die uh, geestelijke zorg nodig hebben... misschien thuis uh, uh, wat, wat, wat meer moeten praten... Uh, dan vraag ik me af of ze echt goed begrijpt wat het betekent... als je een psychiatrische uh, ziekte hebt. Want net als uh, een gebroken been of... Uh, ziekte van Parkinson of Alzheimer is een psychiatrische ziekte, ook al kan je hem niet zien, wel een ziekte. Ja, en dat is niet thuis uit te vogelen. Dat is niet altijd thuis uit te vogelen. Nee. Nee, nee. nee, Vindt u deze, uh, uh, vindt u dit kabinet capabel wat dit betreft? Uh, nou ja, het is niet echt aan mij om te oordelen of een kabinet capabel is uh, of niet. Maar er spreekt niet veel vertrouwen uit wat u nu zegt. Nou ja, wat, wat, wat ik gewoon zie en wat wij gewoon met elkaar zien is uh, dat er onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met een lichamelijke ziekte en mensen met een geestelijke ziekte. Uh, en dat we ook zien dat bezuinigingen in de gezondheidszorg uh, uh, nou ja, eigenlijk uh, vooral ingegeven worden door economische argumenten. Uh, en niet gekeken wordt naar hoe kunnen we dat nou zo doen uh, dat uh, we in elk geval een basisniveau aan voorzieningen in stand houden. Ja. Edith Schippers, die minister, die is vandaag aanwezig op het Maleniveld ook. Verwacht u dat ze daar uh, de gemoeder een beetje kan laten bekoelen? Of dat het uh, haar boel roepen met z'n allen? Ik denk, ik denk dat laatste. Uh, en ik denk dat omdat uh, vorige week er ook een grote manifestatie was uh, to, uh, rondom het PGB. En daar was de staatssecretaris en er is ook een debat geweest over uh, het afschaffen van het PGB. Ja. En uh, ook daar uh, was weinig beweging. Ja. Goed, we gaan straks het nog verder hebben over die manifestatie die vanmiddag dus in Den Haag is op het Maaierveld. Dank in ieder geval voor nu, Yvonne van Geelsen van het LOC. Ja Bas, en ik praat de luisteraars graag weer bij over de bizarre situatie deze nacht... In deze nacht is in Amsterdam een professioneel geldtransport overvallen. Uh, onder begeleiding van politie uh, gaat zo'n uh, professioneel geldtransport met automatische wapens. Daarbij is ze ook geschoten op de politie. De overvallen zijn vervolgens over de A2 uh, hebben ze geprobeerd te uh, ontsnappen. Dat is niet helemaal gelukt bij Waardenburg. Dat ligt uh, ten zuiden van uh, Utrecht, tussen uh, Utrecht en uh, Den Bosch eigenlijk in. Daar zijn ze gecrasht in de middenberm, auto's in de brand gevlogen. Ze werden op dat moment achtervolgd door de politie. De daders zijn uitgestapt, hebben een andere auto gestopt. De automobilist bedreigt en in dienstauto zijn ze weer doorgereden richting Eindhoven. De politie achtervolgt ze op dit moment nog steeds um, in de buurt van Eindhoven. Um, de A2 is door dat ongeluk en door het uh, grote politieonderzoek op dit moment afgesloten... bij het knooppunt uh, met de A15, daal waardenburg en de ANWB meldt inmiddels dat de A2 ook dicht zal blijven tot 10 uur. Dus de ochtendsplit zal vandaag behoorlijk veel last hebben van, van deze bizarre overval deze nacht. Mocht u meer weten, dan kunt u ons bellen op 0800-1121. En zowel wij als onze collega's van de NOS na 6 uur zullen u op de hoogte houden. Ja, zoals we dat al doen sinds 4 uur ongeveer. De slingers hangen uit en de 200 kaarsjes op de feesttaart kunnen worden uitgeblazen. Dit jaar bestaat de advocatuur in Nederland 200 jaar. Misschien wel een toepasselijk onderwerp nu we het toch over overvallers hebben. En die verjaardag van de advocatuur, dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Nee, vandaag is prins Willem-Alexander zelfs eregast op het feestje in de Tweede Kamer in Den Haag. Iemand die ons alles kan vertellen over de advocaat in Nederland is hoogleraar advocatuur Floris Banier. Meneer Banier, goedemorgen. Door wie is eigenlijk de advocatuur uitgevonden? Ja, um, dat weet niemand, maar de advocatuur bestond al in het jaar nul in, bij, de, bij de Romeinen. Maar wat we morgen vieren is dat de advocatuur georganiseerd werd. Dat is 200 jaar geleden door, of namens Napoleon uitgevonden. Dus eigenlijk is Napoleon een beetje de, de grondlegger van de advocatuur? Grondlegger van de organisatie, zoals we die vandaag de dag hebben, ja dat klopt. Ja. En, hoe was de advocaat 200 jaar geleden? Het advocaat is op zichzelf hetzelfde als vandaag de dag. De man die zijn cliënt bijstond met juridisch advies in en buiten de rechtszaal. Maar hij hield ontzettend van zijn onafhankelijkheid... en had niets, in Nederland in ieder geval niets op met organisatie. Maar er werd toen een organisatie opgezet. Wat vonden de advocaten daar dan van? Ja, de advocaten vonden in het begin maar niks. Dat ze samen moesten werken. Het leek wel een corporatie, schrijft een van de advocaten uit die tijd... En uh, onafhankelijkheid, zelfs je bepalen wat je deed, dat was eigenlijk alles. Maar dat was toen al gepasseerd John, want Napoleon had ja, vrij krachtig ingegrepen. En die regelingen van Napoleon die werden bij ons wet, toen Nederland werd ingeleid bij in Frankrijk. Maar daarmee lijkt de advocatuur dan ook verschillend zijn van alle andere beroepsgroepen, want gilders waren in die periode heel normaal. Niet meer in die tijd. Napoleon, of eigenlijk de voorgangers van Napoleon, de Franse revolutie, hadden alle gilders afgeschaft. En een advocatuur was daarvoor ook dus niet ooit in een gilde geregeld geweest. Nee, maar in Frankrijk was de advocatuur wel georganiseerd. En al die organisaties werden ook afgeschaft door Napoleon. Nou, Napoleon was eigenlijk voor Napoleon nog. Maar men ontdekte snel genoeg dat advocaten onmisbaar waren... in zeker de roerige tijden die in de Frankrijk heersten. Dus die werden weer toegestaan en die werden toen geregeld. En dat heeft Napoleon in zijn decreet van december 1810 gedaan. En waarom wilde Napoleon dat? Wat was nou het grote voordeel van samenwerken? Nou, wat Napoleon eigenlijk wilde, was die advocaten... die al, al eeuwenlang weer hem in dat land bestonden, eigenlijk aan banden leggen. De advocaten in, Frank in Frankrijk waren ook enorm op hun vrijheid en autonomie gebrand geweest. En wat Napoleon in feite deed, was een organisatie scheppen... die die advocaten heel krachtig breidelde, aan banden legde. Dus eigenlijk vieren we vandaag 200 jaar advocaten aan de breidel aan de lijn gelegd. Dat zou je een beetje kunnen zeggen, ja. En hoe is het eigenlijk tegenwoordig om advocaat te zijn? Dat is natuurlijk ook behoorlijk wat veranderd in de jaren. Het is niet te vergelijken natuurlijk met wat het vroeger was, nee. Nee, waarom niet meer? Uh, bijvoorbeeld doordat uh, de organisatie er nu is. Er wordt leiding gegeven aan advocaten. Vroeger had je dat niet. Uh, advocaten hebben een leiding gegeven was een soort orde van advocaten? Ja, er worden advocaten. Want, uh, er is nu een organisatie, er worden verordeningen geschapen. Er wordt geregeld dat er opleidingen zijn, de jonge advocaten worden goed getraind. Dat is allemaal ontwikkeld eigenlijk op basis van dat decreet van Napoleon. Wil men nog wel advocaat worden in Nederland? Nou, we hebben er 16.000, een groei van, van 14.000 in de laatste 40 jaar. Dus ja, dat willen ze wel. Mijn maar. studenten in ieder geval zijn nog altijd erg, erg bereid en geneigd om naar die advocatuur te gaan. En wat is nou een belangrijke reden? Niet de onafhankelijkheid lijkt me. Nee, het boeiende werk, dat is het toch vooral. En daar heeft die onafhankelijkheid wel iets mee te maken. Je werkt als advocaat bijna niet in een hiërarchie. Je bent zelf al vrij snel bij jezelf de baas. Je bepaalt zelf hoe je met je cliënten omgaat. En uh, je krijgt iedere dag bijzonder spreken nieuwe zaken. Je weet dus nooit dat voor verhalen je s'avonds komt. En dat trekt heel veel jongelui. Laten we eens even naar de toekomst kijken. Wat uh, mag er van u anders de komende jaren? Wat mag er anders? Ja. Um, wat... Wat ik altijd heel belangrijk vind is dat advocaten, ook als het er zoveel zijn als vandaag de dag, heel goed weten dat ze netjes en fatsoenlijk moeten gedragen. Er zijn regels voor de advocaten en uh, die moeten ze naleven. En dat onderwijs daarin, dat is een punt wat niet genoeg belang kan hebben. Alleen dan kan de maatschappij ook vertrouwen blijven houden in de advocaat. Denkt u dat het ooit nog weer werkt zoals 200 jaar geleden, gewoon zonder een organisatie? Nee, en is het nee, achteraf, als we, nu, we kijken, blikken ook een beetje terug op 200 jaar advocatuur, is het nou goed geweest, die regeling van Napoleon? Die regeling van Napoleon was een ramp, denk ik, want de advocatuur werd echt handen en voeten gebonden. Maar die heeft zich ontwikkeld en uh, dat heeft heel lang geduurd. Uiteindelijk is er bij ons een wet gekomen en telkens kwamen er meer... Ja, meer punten in de regeling. Advocaten konden zelf hun raden kiezen, hun bestuur kiezen. Advocaten konden zelf gaan beslissen over wie advocaat mag worden of niet. Advocaten gingen zelf zorgen voor een goede beroepsopleiding en een stage. Het heeft zich in die twee jaar rustig aan ontwikkeld tot wat het nu is. En ja, met alles wat je over dat decreet kan zeggen en dat er weinig goeds is, kan je toch zeggen dat het heel goed geweest is dat het er was. Ja, Tot zover uh, aanstaande vrijdag bestaat dat decreet van Napoleon... en daarmee de advocatuur in Nederland, maar liefst 200 jaar. Het feestje wordt vandaag al gevierd in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Een van de genodigden is prins Willem-Alexander zelf. Hoogleraar Floris Banier, dank u wel. Ja, en het is woensdag de dag dat de tijdschriften uitkomen... en wij hebben ze alvast voor u doorgenomen, uh, waaronder Nieuwe Revue. In de Nieuwe Revue een interview met acteur Waldemar Torrenstra... de echtgenoot van Sofie Hilbrand, presenteert deze zomer het tv-programma... Ze is van mij, waarin hij openhartig is over vrouwen. Zo vertelt hij dat hij de drang heeft om aan borsten te zitten... wanneer hij mooie tieten ziet. Daarnaast vertelt Torenstra dat hij in het verleden ook wel eens op een verkeerde manier aan een vrouw heeft gezeten. Ooit gaf hij zijn ex-vriendin een klap met de vlakke hand. Ze zat precies op een irritatiegrens, zegt hij. Daarnaast vertelt Torenstra dat hij in het verleden... Oh, die hadden we al gehad. Ja. En op de koffer van een nieuwe revue prijkt de kop van SBS-presentator Bo van Erve Dorens. De verslaggever van revue is met hem gaan boksen. In de ring blikt hij terug op zijn carrière en praat hij over zijn huidige werkgever SBS. Ik ben lastig, ik kan er niet omheen. Ik word een draakje. In het najaar gaat de oud korbel het programma Het Beste Idee van Nederland presenteren. En dan de column van Rutger Kastrikum. Normaal besteden wij absoluut geen aandacht aan, maar deze week maken we een uitzondering. Een boterham, een glas melk en het NOS-journaal. Dat is volgens de poontpree staat een interne slogan bij de NOS. Hij wijdt zijn column aan de schijnend hoofdredacteur van de NOS, Hans Larousse. La Roes noemt zichzelf een vernieuwer. Castricum, die vindt dat raar. Het Internationaal is een oude afgebladderde puzzel... die iedere dag weer op dezelfde manier in elkaar wordt gelegd, schrijft hij. Weinig vernieuwend dus. Rutger gecasticum sluit als volgt af. Bedankt voor de vernieuwing, Hans. In september zijn wij er gewoon weer. Misschien wel met een nieuwe slogan. Een asbak vol met peuken, koud bier en het PONUWS. En dan Vrij Nederland. Vrij Nederland komt deze week met een dubbel dik nummer. Daarin onder andere een interview met GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi. De kop over het artikel. Ik ben best naïef. Dibi woont nog thuis met zijn moeder en twee broers en dat wil hij graag zo houden, vertelt hij. Dibi vertelt uitgebreid hoe het is als allochtoon in de politiek. Hij vindt dat PvdA's Marcouche en Abu de verkeerde houding hebben. Ze zijn heel dankbaar dat ze in Nederland de kans krijgen, maar hij is anders. Hij zegt dat hij van deze bodem is, deze grond, en daardoor niet gevangen zit tussen twee groepen. Ja, tot zover de tijdschriften die vandaag uh, weer uitkomen. Het is inmiddels 14 minuten voor zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker Nederland. Straks zullen we u weer updaten over het uh, verhaal van deze nacht. Een overval met een uh, wilde achtervolging. Uh, vanuit Amsterdam tot aan Eindhoven. Het halve land is bij betrokken. Maar eerst gaan we eens even kijken op Curaçao. Een corrupt boevenest, zo noemde PVV'er Hero Brinkman Curaçao eens. Het werd hem destijds niet in dank afgenomen. Maar hij lijkt toch een beetje gelijk te krijgen. Ja, de directeur van de Centrale Bank en de president presidenten beschuldigen elkaar van corruptie en fraude. En voor de PVV is de maat nu helemaal vol. Erik Lucas is Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wie beschuldigt wie op Curaçao en waarom? Nou, het uh, gaat uh, momenteel uh, de strijd gaan tussen uh, de directeur van de centrale bank van uh, Curaçao en Sint-Maarten, niet de eerste, de beste dus, dat is de heer Remzi-Tromp. Uh -huh. En die beweert dat, uh, dat de premier uh, corrupt is en uh, twee van zijn ministers ook. En uh, de premier op zijn beurt uh, beweert dat uh, de directeur van de Centrale Bank zich schuldig maakt aan, uh, aan fraude. Dus wat dat betreft uh, vliegen de beschuldigingen over en weer. Uh, maar ja, het, het is voor ons geen verrassing. Wij hebben dat natuurlijk al eerder gezegd. Ja. En uh, Wat dat betreft is het wel, wel opvallend dat het nu uit, uit deze hoek komt. Want het zijn niet de eerste de beste die deze woorden in de mond nemen. Wie van beide heren gelooft u? Nou, het gaat er niet zozeer om uh, wat ik geloof. Kijk, uh, er zijn uh, al langere aanwijzingen van corruptie. De, de BVG vraagt er natuurlijk al jaren de aandacht voor. En wij vinden dat er nu uh, echt uh, een onderzoek moet komen en, uh, om de waarheid boven tafel te krijgen. En dan zullen we zien uh, wie de gelijk heeft en wie niet. Nee, maar waar ook is, is meestal vuur. Moeten beide heren niet tijdelijk op non-actief worden gesteld? Nou ja, dat is natuurlijk wel grappig in dit verhaal. Premier Schotten, de premier van Curaçao, heeft daarop aangedrongen dat dat wel het geval zou moeten zijn voor de bankdirecteur. Nou ja, En eigenlijk zou het omgekeerd hetzelfde het geval moeten zijn. En zou hij zelf ook terug moeten treden totdat het onderzoek is afgerond. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk heel logisch dat de heer Schotten helemaal geen onderzoek wil naar, naar hem en zijn, zijn kabinetsleden. Ja, en wat betekent dat volgens u? Nou ja, uh, hij is daarop aangedrongen. Hij wil het uh, onderzoek beperken naar uh, uh, de bankdirecteur. En uh, wij vinden dat uh, ook de beschuldigingen aan zijn adres uh, uh, onderzocht moeten worden. En uh, door een uh, onafhankelijk uh, instituut en uh, wat ons betreft uh, is de Raadssecretarisje daar uh, de meest aangewezen uh, instantie voor. En in Nederland dan? Welke maatregelen moet minister Donner volgens u treffen? Nou ja, de minister heeft in de Rijksministerraad bereikt dat er inderdaad een onderzoek zou komen. Maar gaandeweg blijkt dat het onderzoek steeds zachter wordt. Eerst zou er echt een on onafhankelijk onderzoek komen. En nu blijkt dat het ja, eigenlijk een onderzoek wordt om het vertrouwen te herstellen. En er komen vrijblijvende aanwijzingen. En dat is natuurlijk niet genoeg als het gaat om dit soort hele serieuze beschuldigingen. Maar dan zit hij als PVV wel in een positie waarin u iets kan betekenen. Ja, dat denken wij wel. En wat dan? uiteraard verwachten wij dat de minister luistert naar wat de Kamer zegt. En vooral ook luistert naar wat de PV hierover zegt en wat wij verwachten van de minister. En wat wij verwachten is gewoon een onafhankelijk onderzoek door de Rijkssociërs. En anders? En anders? Ja? Uh, nou ja, wij uh, gaan daar gewoon om vragen en wij gaan ervan uit dat uh, de minister daar uh, wel veel aan tegenover staat. Heeft u nou trouwens überhaupt nogal vertrouwen in het bestuur van de eilanden van Curaçao en Bonaire? Nou ja, het is uh, natuurlijk heel lastig als we dit soort uh, beschuldigingen uh, de doen. En dat is uh, niet alleen lastig uh, uh, voor het vertrouwen wat ik heb in het bestuur daar, maar uh, ook vooral voor, het, uh, voor de bevolking zelf. Uh, dus ik vind dat de waarheid boven tafel moet komen. en Ik, ik zou dus ook verwachten van die regering zelf dat die uh, daar zelf het initiatief toe neemt en zegt van oké, okay, uh, wij, uh, wij uh, nemen een stap terug. En... Wij wachten het onderzoek van de recherche af en dan komt de waarheid boven tafel en zullen zien dat er, uh, zoals zij zeggen, wat ons betreft niks aan de hand is. Maar wij hebben daar hele grote twijfels aan de Rijkste sessie moet onderzoek gaan doen wat de PVV betreft. Als nou al dit onderzoek blijkt dat het inderdaad een, een boefverbende is eh, om in die woorden te blijven en eh, zwaar gefraudeerd is, dan moet er toch een flinke sanctie volgen, lijkt me. Ja, natuurlijk. Uh, daar staan er natuurlijk uh, de gebruikelijke strafrechtelijke maatregelen tegenover. Maar dan uh, zal er ook uh, het een en ander moeten wijzigen in het uh, bestuur daar. Uh, dus het bestuur moet wijzigen er... en de premier en misschien wel die directeur van de centrale bank, die moeten achter slot en grendel. Als deze, als deze beschuldigingen kloppen, dan, dan moeten dat soort uh, dingen het gevolg zijn. En dan moeten ze natuurlijk zo snel mogelijk de regering uit. Vandaag wordt in de Tweede Kamer gepraat over mogelijke corruptie op Curaçao. Meneer Lucas, PVV-Kamerlid, zeer veel dank voor de toelichting. Het Malieveld in Den Haag begint zo langzamerhand een beetje op het Nederlandse Tagierplein te lijken. Boze studenten, teleurgestelde kunstenaars en stakende chauffeurs stonden er de afgelopen week al. Ja, vandaag is het de beurt aan de patiënten en medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn ziedend over de voorgenomen bezuinigingen op de GGZ. En daarom komen ze over een paar uur bij elkaar op het Malieveld. Een van hen is Yvonne van Geelsen. Zij is directrice van cliëntenorganisatie LOC Zegenschap in Zorg. Nogmaals goedemorgen mevrouw Van Geelsen bij ons hier in de studio. Goedemorgen. Het openbaar vervoer ligt trouwens ook nog vandaag plat, hè? want die gaan ook staken. Wordt het nog lastig om uh, op het Malival te komen? Nou ja, gelukkig is het vlakbij het station uh, in Den Haag. Dus dat is een kwestie van lopen. En heel veel mensen komen met, uh, uh, georganiseerd met bussen. Nu is die, dat Opa-voer al weken aan het staken. En het, het zit niet echt schot in de zaak. Waarom gaat het jullie wel lukken om het kabinet over de streep te krijgen om het beleid aan te passen? Nou, we willen in elk geval zichtbaar maken dat uh, de keuzes die het kabinet nu maakt. Um, nou ja, dat die, dat die voor uh, als je het dan zo wil noemen um, zwakkere mensen in de samenleving uh, nogal uh, hard aankomen. Um, dus ook al gaat dit door, willen we in elk geval duidelijk hebben gemaakt dat, uh, dat de gevolgen voor een aantal mensen in deze samenleving enorm zijn. En dat wij eigenlijk vinden dat het misschien raar, het klinkt misschien raar, maar eigenlijk zeggen wij van. Um, uh, juist in tijden als dit moet je ervoor zorgen... dat uh, mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving. En dan is het dus heel raar om een aantal keuzes te maken... die ertoe leiden dat mensen niet meer mee kunnen doen. Uh, en dat is wat we, dat we vooral onder de aandacht willen brengen. Maar er moet ook bezuinigd worden, zegt het kabinet. Ja, en tegelijkertijd zegt het kabinet ook... dat we allemaal langer moeten werken en dat we allemaal mee moeten doen. En uh, GGZ-clienten of mensen die verslaafd zijn of zijn geweest... of mensen in de maatschappelijke opvang... Uh, je kiest er niet voor om uh, een psychiatrische ziekte te krijgen of uh, dakloos uh, te worden of uh, anderszins uh, uh, psychisch in de problemen te geraken. Uh, en juist deze mensen hebben uh, in uh, ja, moeilijke tijden hebben onze, de steun van de hele samenleving nodig om ook een bijdrage te kunnen blijven leveren aan die ja. samenleving. Nou wordt er de laatste tijd veel gedemonstreerd. En um, iedereen uh, staat voor een goed doel. En iedereen kan wel wat sympathie opwekken. Maar het kabinet zich lijkt zich er niet heel veel van aan te trekken. Is u wel het idee dat het zin heeft? Um, nou, het heeft in elk geval zin om um, um, duidelijk te maken dat de gevolgen er zijn. Uh, en of het, we hopen dat het zin heeft dat de, uh, de maatregelen voor een deel of misschien wel helemaal terug worden gedraaid. En dat er echt met ons gesproken wordt over alternatieven. Uh, die uh, ook bezuinigingen opleveren, uh, maar ja, uitgaan van andere keuzes. En u denkt dat, uh, dat u ze daarvan kan overtuigen? Nou ja, dat uh, hopen we in elk geval uh, en uh, we zullen het zien vanmiddag. Op hoop van zegen? Op hoop van zegen. Ja. Goed. Een van de acties van uh, vandaag en uh, van de komende tijd is dat een instelling 24 uur geen nieuwe patiënten aanneemt en doorstuurt naar een andere instelling. Dat lijkt me te kosten van de patiënten. Uh, nou ja, dat, dat is in eerste instantie, uh, is dat natuurlijk ook uh, ten koste van de cliënten. Tegelijkertijd zeggen alle, zeggen alle GGZ-instellingen, uh, dat ze dat wel doen, maar voor crisisopvang wel uh, bereikbaar blijven en, Um, ze doen dat ook uh, in overleg met hun cliëntenraad uh, vaak... Uh, en ook met de cliëntenorganisaties om aan te geven... dat de bezuinigingen uh, nou ja, gevolgen hebben. Uh, en ze willen gewoon ook een daad stellen. En wij kunnen daar ook wel achter staan. Want um, de crisisopvang blijft gegarandeerd. En daar waar echt hulp nodig is, wordt die geboden. Ja. Um, nou voert u ook actie voor andere zaken in de zorg. Bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget... Heeft u ook grote waarde aan. U uh, heeft nog wel zin om vanmiddag naar het Maartieveld te togen? Zeker. Nog niet uitgedemonstreerd? Nee, nog niet uitgedemonstreerd. Kijk, aan. Vandaag vinden de acties tegen de bezuiniging op de GGZ plaats in Den Haag. Dank voor uw komst naar de studio. En succes vanmiddag Yvonne van Gielsen, directeur van GGZ Cliëntenorganisatie LOC. Dankjewel. Het is vier minuten voor zes. U luistert Radio 1 Nu Al Wakker in Nederland. En wij praten u even bij over de laatste ontwikkelingen die deze nacht hebben plaatsgevonden. Um, in eerste instantie, we spraken rond de klok van vier uur met Peter... die woont in Amsterdam-Zuidoost bij de Vlierbosdreef. En die vertelde ons dat iets na drie uur bij hem echt in de achtertuin... Uh, twee keer vijf schoten waren geweest, flinke harde schoten. Hij was dermate geschrokken dat hij onder andere ook ons uh, belde. Uh, hij wist niet precies wat er aan de hand was, maar er was in ieder geval volgens hem op de politie geschoten. Later werd hij door de politie bevestigd. Want wat is nou precies aan de hand? Daar is een geldtransportbedrijf overvallen. En Teun, onze actualiteitsdirecteur, je zit bij ons in de studio inmiddels ook. Wat is daarna precies gebeurd? Nou, wat daarna is gebeurd is dat er uh, een auto gecrashed is uh, um, op de A2 bij Knooppunt Warenburg. En die komt dus van die overval af. Uh, bij die overval zijn uh, uh, automatische wapens en uh, explosieven gebruikt. En die zijn ook weer teruggevonden bij dat knooppunt. Bij dat knooppunt is uh, een, een volgende auto... Uh uh, nou ja, meegenomen. En daarmee zijn ze richting het zuiden getrokken. Ja, uh, dus de daders van de overvallers van, overval van het Geldtransportbedrijf ja. die zijn gecrashed bij Waardenburg ja. tussen Duil en Den Bos eigenlijk in. Klopt. Het knooppunt daar, A2, A15 is ook afgesloten. En Rijkswaterstaat laat weten dat het tot 10 uur het geval zal zijn. De A2 blijft tot 10 uur gesloten. Uh, er wordt daar nu onderzoek gedaan. En vervolgens hebben ze een, uh, met hun automatische wapens een auto gestopt, ja. de automobilist bedreigd... en zijn in die zijn auto, in die auto verder getrokken richting het zuiden. En waar ze zich dan nu bevinden, dat, dat heeft de politie nog niet geheel duidelijk. En er is ook nog een tweede auto bij betrokken. En waar die is, is helemaal uh, onduidelijk. Bij de dus De overvallers ja. zijn vanuit Amsterdam van Zuidoost... in twee auto's In twee weggegaan. auto's richting het zuiden getrokken. En de eerste heeft de politie kunnen traceren, ik denk mede door die crash... Uh, maar die tweede, uh, dat is volledig te vragen. Misschien is hij tot die tijd bij auto 1 geweest. Misschien is hij volledig een andere weg gegaan. was we we is... daarover in het ja. duister. Goed. Ik vat het nog één keer samen. We spraken eerder vannacht met Peter. Die gaf eigenlijk aan een schietpartij bij mij in de achtertuin. Ik ben onwijs geschrokken. Uh, ik hoorde minimaal tien schoten. Er was heel snel politie bij. En ook op de politie werd geschoten. Um, later spraken we met Theo van Dillen. Ooggetuige op de A2. Die gaf aan, ik zag een brandende auto. Mm -hmm. um, alle sirenes van alle kanten veel, veel brandweer erbij. En dat klopt ook, want het is inmiddels een grip 2 situatie. Dat is een situatie waarbij er nog niet over ramp wordt gesproken... maar wel over een, een, een groot onderzoek en um, waar, waar veel um, uh, auto's met sirenes... dus brandweerauto's, ambulances, de politie waar betrokken is. Coördinatie. Uh, coördinatie. Um, en... We, we spraken met Theo daarover en eigenlijk werd vervolgens duidelijk dat er een link tussen zat. Er zit er waarschijnlijk tussen, heel duidelijk ze dat nog niet te zeggen... maar die kans is behoorlijk aanwezig inderdaad, naar onze informatie. Nou, en uh, op de, het, het wordt een uh, gekke ochtendspits, dat weten we in ieder geval zeker... want het is uh, bijna zes uur en de A2, A15, belangrijke knooppunt, is afgesloten. En wat zuidelijker gaat het ook weer mis, want in de buurt van Maastricht is er een kippenwagen onver. Tja, bij knooppunt, weert en graten. We hopen natuurlijk dat het goed gaat met de kippen al daar. En uh, de weg is daar trouwens ook voor een deel gesloten. Dus we wensen iedereen die deze ochtend uh, de snelweg op moet, met name die A2 op moet veel succes. Dankjewel, je Teun Verstegen, onze activiteitsredacteur... die de hele nacht al het nieuws voor ons heeft bijgehouden. Ja, en ondertussen verschijnt nog op Teletext... dat bij knooppunt Empel de omleiding is ingesteld... en dat verkeer richting Utrecht via Waalwijk moet rijden. Dat is over de A59 en de A27... We houden u hier op Radio 1 ongetwijfeld op de hoogte. Althans, niet wij. Want voor ons zit het erop. Het is bijna 6 uur. Uh, maar het WNL-programma voor vandaag. Ja, OMROEP WNL is natuurlijk uitgebreid vandaag. Um, onder andere in het Dagblad de Pers een interview met uh, WNL. Maar vanavond ook om half 7. Natuurlijk avondspits. En iets op, voor half 9 op Nederland 2. Uitgesproken WNL. Volgende week om 2 uur zijn wij weer terug met nog steeds wakker Nederland. En straks na het nieuws van 6 uur, Radio 1 Journaal. Voor wakker Nederland, OMROEP WNL.